Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt waarschijnlijk geen algeheel vuurwerkverbod. De Tweede Kamer bespreekt deze week het wetvoorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Die vinden dat vuurwerk voor te veel ongelukken zorgt en dat het vervuilend is voor de natuur. Consumenten zouden het volgens hen daarom niet meer mogen kopen en afsteken. Maar uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat er geen meerderheid voor het wetvoorstel zal zijn. Veel partijen willen afwachten hoe het gaat met het verbod op knalvuur en vuurpijlen dat in 2020 werd ingevoerd. Er is een diplomatieke rel ontstaan tussen India en een aantal moslimlanden. Komt door opmerkingen van Indiase politici over de profeet Mohammed. Ze zouden de profeet hebben beledigd. Kuwait heeft de Indiase ambassadeur op het matje geroepen... ...en Qatar eist excuses. Er gaan zelfs stemmen op om spullen uit India te boycotten. Het begint weer behoorlijk druk te worden op de snelwegen. Komt door vakantiegangers die weer terug naar huis gaan. Het begint dicht te slibben in Zeeland tussen Middelburg en Rotterdam. En het is druk richting de Duitse grens. Ook in het zuiden van het land is er veel verkeer op de weg. De vliegtuigmaatschappij Ryanair komt met een opvallende maatregel om iets te doen tegen paspoortfraude. Op sommige vliegvelden moeten Zuid-Afrikanen een vragenlijst invullen om vast te stellen of ze wel echt uit het land komen. Je hoort correspondent Ellis van Gelder. Het gaat om een, een lijst van vragen over Zuid-Afrika. Zeg maar echt een kennistest. Die hebben ze de afgelopen weken afgenomen aan, aan sommige passagiers. Eh, vragen zoals noem een nationale feestdag. Eh, wie is de president van Zuid-Afrika en aan welke kant van de weg rijd je? Mensen die te weinig vragen goed hebben... mogen niet mee met de vlucht en krijgen hun geld terug. De vragenlijn zorgt voor een bol ophef. Een bol. Zuid-Afrikanen vinden het discriminerend. En ook worden de vragen alleen in het Afrikaans gesteld... terwijl het land elf officiële talen heeft. Het weer bewolking en vanuit het westen regen. Het is 15 tot 19 graden. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en is het iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Horen staat tussen Breesandijk en Den Oever 4 kilometer op de afsluitdijk, dus. En je hebt daar zo'n 10 minuten vertraging. En 247 Amsterdam Horen, er is een ongeluk gebeurd tussen het Schouw- en Monnikendam, wordt je via een lokale omleiding om het ongeluk heen geleid. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zandvoort Zandvoort, zomerhit.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 And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 yeah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 Ik zal we even een uh, plaat doen. Uh, ik denk dat dat, uh, dat beter is, want het gaat niet helemaal. Oh, oh ja, wel. Wel, wel, wel, ja. Nou, Piet, je bent er, hè? Ik ben er, maar ja, eindelijk... Nee, nee, want uh, wat, is er, wat is er allemaal aan de hand? Ik hoor allemaal uh, het een, wat socialen. Het is een troostloos verhaal. Huh? We zijn inmiddels met uh, 3-0 achter in de 90ste minuut.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 En, en nogmaals, als mooie kansen missen, ja, dan uh, gaat het niet goed natuurlijk. En nee, ja. dan valt hij aan de andere kant drie keer. Dan valt hij aan de andere kant, dus het is nu uh, overigens 3-1. Oh, scoort, zo snel die gaat dat. Huyckens Water, de water, de water, de water. Die scoort, die scoort toch de 3-1, nou. en meteen, uh, we hebben hier nog wat eigen muziek meegenomen. Maar het, het kan, die ene goal kan ook nog wel belangrijk zijn, maar dat, want, dat, Doel saldo. Doel saldo, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ja, het zou ook kunnen, ja. ja, ja, ja. Dus, zo, maar goed. Het is uh, 3-1, 91 ja. dus minuut. Ik verwacht nog een minuutje of 4-5. Bijt. Bijtellen en dan is het, uh, ik denk... Uh, nou, wacht. Wij horen ja, graag nog weet even, weet. even van je... of, uh, of we de na-competitie hebben gered. Uh, ja. ja. Piet? Ja, ik, ik hoor een woord van mij. Oké, okay, okay. uh, dank dankjewel voor dit moment. Bedankt. En, nou gaan we die plaat draaien naar Piet. Hè, want uh, ja, Edwin Evers heeft een nieuwe single. Samen met Tessa Ramkamp mezelf maar niet dezelfde als voorheen. Vroeger en nu drijven steeds verder.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 En waar verblijft Teddy? Teddy verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesonstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuizenkermeland.nl Want ook Teddy verdient een thuis. En zo is dat. Ga voor Teddy of andere leuke dieren... naar het Kennemer dierenthuis in Zandvoort Nieuw-Noord. Ja, nog meer van die mooie geluiden, hè, dit. Heerlijk.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 Mooi moment om naar De Glee toe te gaan. We gaan weer naar Martin Vergalen die de tenniswedstrijden voor ons in de gaten houdt. Nogmaals, goedemiddag Martin. Hi, hey, goedemiddag. Uh... Heren. Hoe heet de zo weer? Heel goed. Snap. Uh, we, we, toen we je voor het laatst aan de telefoon hadden hadden we uh, een, in de halve finale te, tegen Alpha, At, Alta Amersfoort een tussenstand van 1-1. Eén oh. damesingle gewonnen, één damesingle verloren. En ja. uh, toen kwamen Griekspoor en Jannik uh, de baan op. En, uh, hoe is het er? Uh, hoe gaat het ermee? Jannik heeft verloren, helaas.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 Ja, precies. Oké, okay, nee, dan is het goed. Ja. Dus, dus, oh, knap hoor. Ik bedoel, dat we na zo'n incident zo terugkomen, dat, dat is op zich al een, een, een, een mirakel. Ja, echt. Het is, het is, de spanning is echt te snijden en het publiek is echt super enthousiast. Het gaat echt, wat dat betreft echt geweldig.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 zou ja, nou, dat mag je hopen, ja. ja. ja. Het <laughs> is wel echt voor iedereen super spannend. Ja, ongelooflijk. Ja. En uh, ja, dat is. Uh, dus het kan nog even duren voordat uh, de finalisten voor morgen bekend zijn. Precies. Maar nou heb dat ik even naar de weerverwachting gekeken morgen. Men verwacht regen. Ja. En dat dan? Dat zou echt heel zonde zijn. Dan moeten ze er binnen. En ik zou eerlijk zeggen dat ik niet weet waar het scenario is dat, uh, waar binnen gespeeld gaat worden. Ja. Maar dat is in ieder geval niet uh, in zandvoort, want we hebben nog geen tennishal. Nee. Die komt te laat. Wou je, daar, wou je daar nog een politiek verhaal over ja. <laughs> Dat heb je even. Ja, ja, precies. Nee, maar wat zinderend spannend. In beide, beide halve finales is het zinderend spannend. Uh, wij hebben morgenochtend nog even contact via de app... Uh, hoe de finalisten ervoor staan. In deze uitzending zullen we de einduitslag zeker niet kunnen vermelden. Nee, absoluut niet. Dus ik wens jou nog veel, uh, wat spannende uurtjes, uh, Martin.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 Meer daarover uh, lees je uiteraard uh, ook oh, schuif je dicht. <laughs> lees je onder meer uh, uiteraard ook op onze eigen CFM-app. Do you remember? We'll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 De klas. Ik had toen al meteen gezien, dat jij bijzonder was. Ik ben je uit het oog verloren, je ging bij mij vandaan. ik je weer gevonden heb, laat ik je naar nou weg gaan. Jij bent alles wat ik wil, je liep voorbij, mijn hart stond stil en rol. Je keek me aan met die ogen van jou en ik dacht, wow Mijn droom is uitgekomen, hoe heb je al die tijd gezeten? Bah, bah. Het gevoel dat ik voor je had Ik ben je uit het oog verloren Je ging bij mij vandaan. Ik je weer gevonden heb Had ik je de meer Jij bent alles wat ik wil Je liep voorbij, mijn hart stond stil en ronde De zon brak door, dat was je dan Je keek me aan met die ogen van jou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 Maar dus... is zo is het afgelopen, dus jullie zijn helemaal bij. Ja. Het zand wordt en uh, We gaan nog feestvieren met de tweede en dan zijn we ook heel blij. Het. Ja, tweede, ja? nogmaals gefeliciteerd ook en, uh... voor de tweede. En je had het ook over de hotse knots nog, hè? Wat, uh, wat is dat eigenlijk? Weet jij daar wat van of niet Verder. De Hortse Knotse is natuurlijk een heel uh, traditioneel voetbaltoernooi... tussen allerlei uh, brede voetbalteams, zeg maar. Het gaat niet om, de, niet om de voetbal, maar meer om de gezelligheid. Dat is, uh, de, uit het hele land komen mensen... en die uh, overnachten dan ook ons complex in tenten en zo. En het Hortse Knotse Pagonia, dat is natuurlijk een tekst van uh, Bertus Jacobs... nog de oude zoon, Hortse voetbaltrainer... die onlangs ook een boek gepresenteerd heeft... En uh, dat is ook gewoon een toernooi en leuk voor de club. Er uh, zitten als het goed is uh, acht of tien teams en die uh, zijn gisteravond gekomen. En die zijn er dan tot morgen. En dan, uh, dat is een groot uh, spektakel. Want... Ja. Dus... Heel, hele weekend gewoon uh, heel veel gezelligheid uh, op Duitsersveld, ja. begrijp ik. Ja, weekend tot, tot en met morgen, ja. Ja, ja. ja, ja. Haar, hartstikke mooi. Nou ja, met uh, salvo 1 is het niet gelukt. salvo 2, mooi kampioenschap, uh, Piet. Ja.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 Maar uh, daarover wellicht morgen meer. Ja, het is en blijft een Griekspoor en niet uh, de, de minste Griekse, laten we het uh, zomaar uh, zeggen, Albert John. Ja, nee, klopt. De bedoelde naam zegt het al. Ja. Tuurlijk, ja, bedoel, die kennen een, we allemaal. Het is een begrip. Ja, zeker. Maar, uh, terwijl ze tijdens de competitie er makkelijk van gewonnen hadden. Maar nu moeten ze er echt ook weer voor ja, ja, dat, dat zou je dat, net zien. Dat gold dus ook voor SP Zandvoort. Ja, met OSV. Ja. Ook, ook, ook makkelijk in de competitie. En nu, nu het onderspit Delven. Goed. Uh, uh, ja, morgen zijn we er weer. Ja, en morgen meer tennis natuurlijk. Uh, hopelijk vanaf de glee met, uh, met, met, met, in de finale met Zandvoort. Maar ja.